9 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. De helft van de declaraties voor het persoonsgebonden budget deugt niet. Volgens de sociale verzekeringsbank SVB gaat het in veel gevallen om administratieve fouten, zoals een vergeten handtekening. Dat is geen fraude, zegt de SVB, maar zo'n declaratie kan eigenlijk niet worden goedgekeurd. Omdat er veel problemen waren met het uitbetalen van het persoonsgebonden budget, schortte de SVB de controles op. Vanaf 1 september worden declaraties wel weer gecontroleerd. Cliënten krijgen nog een maand de tijd om daaraan te wennen. Frankrijk wil stoppen met de onderhandelingen over TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten. Dat schrijft de Franse staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Volgens hem is er niet genoeg politieke steun voor. Hij zegt dat de Amerikanen alleen maar kruimels geven en daar ergert hij zich aan. Gisteren zei minister Ploemen al dat de onderhandelingen met de VS stroef verlopen. Volgens haar ligt de bal bij de Amerikanen om toezeggingen te doen. Het vrijhandelsverdrag TTIP wordt over het algemeen gezien als goed voor de economie. Maar er is ook veel kritiek op het verdrag als het gaat om voedselveiligheid en klimaat. Steeds meer mensen hebben meer dan één baan. Twintig jaar geleden was het 3% van de werkenden, nu is het bijna 10%, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral zelfstandigen hebben naast hun eigen werk nog een baan in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs. Volgens het SCP kunnen ze anders niet rondkomen. De opeenstapeling van banen levert stress op in combinatie met zorg voor kinderen of familie, zegt het SCP. Bij de Chinese ambassade in Kirchizie is een autobom ontploft. De terrorist die de wagen bestuurd is om het leven gekomen. Volgens de eerste berichten zijn er drie mensen gewond geraakt. Volgens lokale media ramde de bomauto eerst het hek van de ambassade in de hoofdstad Bishkek... en daarna explodeerde de wagen. Op foto's is te zien hoe rookpluimen boven het gebouw van de ambassade uitkomen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NGFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg. 12 kilometer, 20 minuten vertraging... Na een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Battenverdorp, 7 kilometer. Vertraging daar zo'n 10 minuten. Gaat ook voor de A6 richting Muiden bij Muidenberg, 6 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug, 4 kilometer. Daar is de vertraging 15 minuten. 10 minuten extra reistijd op de N230 Maarsen richting Utrecht. Voordat slaat u met de A27 4 kilometer. En een kwartiertje vertraging op de N236 Hilversum richting Weesp... bij Driemond en die file is 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Show 'em how you do it. Non-stop, house in the party. With the help from this, she gets started. Summer lean, no time for interruption. Cause the thing commands like a caution. You must do this, you must do that. What is the experience when you get the feeling? The place is steaming, girls in the house, yeah, feel it. Once again in the place is moving. The record's playing, the crowd is moving, screaming, yelling, the mission fulfilling sense.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 En dan uh, weigert hij uh, 9 van de 10 keer toch niet. Dus, uh, <laughs> dus, dus, dus dat, dat, dat, dat is wel goed. En uh, ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk ook muziek. Weet je wat je nu hebt? We hebben om half 4 de rackethonnu ah, plaats oh, van deze week. Oh. Ja. Ik ben weer helemaal in de reggae. Zeker met de rackethon. En uh, nou ja, dit hangt er een beetje tegenaan. aan. You know uh, 2003 you know is dit you know Kevin Little. Kevin Little. shitanna back on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 Uh, genoemd wordt de camel, wordt die genoemd. Uh, daar uh, gebeuren dit soort uh, schermutselingen dan nog wel het meest. Uh, omdat er dan uh, nog uh, uh, ja, de bocht moet gehaald worden... en mensen die willen of buiten of binnendoor...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 Uitstekende zaken voor het kampioenschap. Weliswaar levert hij een klein beetje in ten opzichte van, van, van Rosberg... die nu op de tweede plaats in het kampioenschap staat. Maar daar zal Lewis Hamilton met een paar, wat is het, meer dan twintig punten voorsprong, zal hij daar niet zo nee. wakker van liggen. Dus dat maar goed, is, is, is prima, prima geregeld zo. Er is nog veel te reizen, want het is nog veertien ja, ronde ronden te gaan. Dus, dus hé uh. hey, Jaapertje je was afgelopen vrijdag in het uh, Zandvoortsmuseum. Ook de nog. Op opening ja. voor de BMW-expositie in het Zandvoortsmuseum. En daar sprak jij met? Ja, met de burgemeester van dit dorp.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 Dan, uh, dan gaat het er echt van rapido. Uh, maar die gaan we eens een keertje later horen. Want uh, het, uh, laten we dat maar niet doen. Nee. Um, overigens nog even een kleine blik naar die uh, Formule 1-wedstrijd. Uh, we, we, we lazen net ook op, het, uh, op de live-blog, uh, die ook voor iedereen te, te, te, te zien is.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 Je brengt de tijd precies op half vier. En dat is mooi, de want he? de nu plaat. Alles te lezen via Rackathon.nu. Maarten Vrijen die duikt altijd in zijn rackathon Of die, die surft en kijkt wat nou heet is en wat niet. En nou hij heeft weer een nieuwe hete plaat. Mana en Nicky Jam. Waarschijnlijk net te laat uitgebracht om een zomerlid te worden. De Pies a Cabeza, vrij vertaald van top tot teen... is een track van Mana en Nicky Jam. Mana is een in heel Latijns-Amerika... Een bekend pop-rock-groep uit Guadalajara, uit Mexico. En over Nick Jam, uh, ja, dat Guadalajara, Precies Precies, dank je. Ja. Ik zou zeggen, zet je speakers wat harder en geniet van deze zomerse letterhit. Navigando, voy de tu boca en tu tu tus pies Navigando, voy de tu boca de pieza, cabeza de pieza, cabeza de pieza, de tu boca tus pies, navegando, voy de tu boca, de cabeza.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 Ja, ja, ja. ja. Dat, dat is, nou, de luisteraars thuis weten misschien dat wij op een, <lacht> een zwoele vrijdagmiddag uh, dit interview doen. Ja. Uh, daarvoor heb ik ook mijn stropdas omgedaan om met Amsketen daar te staan. Want, want dat rechtvaardigt dat. Dit gaat om waarden. Dus dan moet je dat ook in balans brengen. Uh, en dat doe ik niet.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 Most prominent, dominant, conscious. The most prominent albums accomplished. yes we put to work for this to build solid, staying productive. It's only logic that we hollyhanna these roots. The foundation's built, we got proof. Rebel youth spit with a tongue so sharp it, it leaves dabs. Chef beef for those who need the mind stats to make the stories travel. Thoughts like a tourist, ideas that to hit enormous. The so we have to them, they know already. the postman to a full reason, and if God don't bless their reasons, to about achievements, don't wait until your motivation stops breathing, see life's a spell, that's no, what it is, no one can tell, we all just wait, go through air, we never change, it's like we don't know what it takes, but our bell will take the wait, God bless the renaissance, can't go where the river runs by finalize the life Extremely various The education we possess They call it hazardous We gave love the snake's arrest Aided trust It's all a plot Systematic thoughts Put to work with no results Just Today's full of illusions. The fabricated lust as amusement. Notice your contribution. We only human, not always perfect into what we're doing. Ruin your mind, and if you ain't, you probably lose losing. Somebody it. told me to give thanks to praises in the morning. Oh, there's a vibe feeling wrong. no gonna wait for no second warning. I wonder what's going on. We try to change. It's first priority. Use music as entertainment to reach my people in minority. the light spell. What it is, no one can tell. We all just wait. Go through hell never change. It's like we don't know what it takes. But I rebel and take the weight. God bless, we do no harm. don't wait for us to quit, Now the tragedy. We have just begun. Lekkere muziek blijft dit, de postman met A You Wait. En uh, Jaap, uh, ik heb uh, weer een, klaar, een plaatje voor je klaarstaan. Ja, dat kan ik, wel ik voor weer jou wat draaien. Over, uh, vertellen. Ja. En uh, jouw wens is mijn bevel. Maar. Nou, dat uh, zou ik niet zo willen omschrijven. Maar goed, uh, als wij uh, ook nog wel eens een, uh, een popquiz spelen, komen wij eens in, uh, in patronaten terecht. Nou, daar heeft uh, deze dame ook wat mee. Uh, deze dame heeft ook überhaupt iets met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 6.9 EN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 de autosport, denk ik. En ik okay. weet niet uh, wat jij nog hebt. Ik uh, heb dat Ajax echt op roze zit, want in de 65e minuut schiet Gudelje een vrije trap uh, vrij binnen. Mm. En in de hoor staat er dus 0-3 uh, tussen Ahead Eagles en Ajax. En Ado Den Haag tegen Heriklijs staat nog steeds 1-1. En wij gaan nu even een franstalige muziek draaien. Zinnie en Claire. Precies, zo heet die. Elle voulait con la Pelvenie. Elle voulait con la Pelvenie. Vous me voyez maille oreiller, la voix soumise en gondolier P'accueillant pour une cerise pour ABaiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.